Freddy Faltijn met het NOS-journaal. Publikeinse presidentskandidaten Mitt Romney en Rick Santorum liggen nek aan nek bij de voorverkiezingen in Ohio. Dat blijkt uit de eerste prognose op basis van exit polls. Romney zou uitkomen op 40% van de stemmen, Centorum op 37. Ohio is de belangrijkste staat op deze verkiezingsdag, Super Tuesday. Romney wint in de staten Virginia, Vermont en in zijn thuisstaat Massachusetts. Centorum wint in Oklahoma en staat ook op winst in Tennessee. De uitslagen werden verwacht. Gingrich heeft de meeste stemmen gehaald in zijn thuisstaat Georgia. Republikeinse kiezers in tien staten bepalen wie het in november tegen president Obama gaat opnemen.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 Uit een interne evaluatie van de NS blijkt echter dat er 662 infrastoringen waren voor het overgrote deel kapotte wissels. Schuld zegt in een reactie dat ze het in de Kamerbrief had over de storingen die invloed hadden op de dienstregeling. Wissels die niet werden gebruikt omdat de dienstregeling al was aangepast, telden ze niet meer mee. Het weer?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 A crazy. From my eyes Since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 van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Tekst TV, op kanaal 45. Als de lichten hier straks uitgaan, als ik alles heb gezegd, dan kan iedereen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 Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, laat gaan, als je me niet delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego, Mijn lieve, falar, lieve, mijn lieve, mijn lieve, mijn lieve, Als je me Ja In the center they watch me DVD Watch the way we drop it in a mix time it. Rise and amplify him when we come in with this wing Just When we when we're coming with this swing Just que des de retour